Dan het persoonsgebonden budget, kortweg PGB. Dat wordt zo snel mogelijk afgeschaft als het aan het kabinet ligt. Het is te duur. Wij volgden tijdens de grote demonstratie vandaag twee mensen... die 15 jaar geleden de eerste waren... die van deze subsidiemogelijkheid gebruik maakten. Maar u zegt, zegt het... De staatssecretaris van Volksgezondheid, mevrouw Veldhuizen van Zanten, heeft het zwaar vanmiddag. Het plein is volgestroomd met boze budgethouders. Mijn vrouw, ik krijg 600 euro PGB. Ik vind het schatrijk, bij verzorging bij meisjes voor. Maar ik heb een thuishoren gebeld. Wil je wat 10 vragen voor die zorg? 6000 euro. Die is goed over. Ik pak het vertoveren. Ik smeek u, laat u pijn in pijn die beugel bij de mensen.